Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een nieuw klimaatrapport uit van wetenschappers over de hele wereld. Het verbaast je vast niet, wat erin staat is niet hoopvol. In 2015 spraken landen met elkaar af dat de aarde niet meer dan anderhalve graad mocht opwarmen. En nu zeggen de wetenschappers dat ze denken dat we dat niet gaan halen. En elke tiende graad die we nog verder stijgen boven die anderhalve procent is slecht nieuws, zegt onze klimaatredacteur. Weersextreme zoals hittegolven, extreme droogte of overstromingen, die worden alleen maar erger bij elke tiende van een graad extra opwarming erbij. Het rapport van de wetenschappers is een soort bijbel voor onderhandelingen over klimaat en afspraken over de hele wereld. Het OM wil dat voetballer Rai Vloed 3,5 jaar de gevangenis in gaat... voor een dodelijk ongeluk. Bijna anderhalf jaar geleden knalde hij met zijn auto op een andere auto... waar een heel gezin in zat. Een jongen van 4 overleefde dat niet. In de rechtbank gaf vloed toe dat hij een paar glazen sterke drank op had. Vlak voor het ongeluk zou hij ruim 200 kilometer per uur hebben gereden. Het kabinet geeft 10 miljoen euro extra uit aan de wederopbouw van Turkije. Het geld gaat naar plekken in het land die hard zijn geraakt door de aardbevingen. En ook naar plekken waar Syrische vluchtelingen worden opgevangen. In totaal geeft Nederland bijna 50 miljoen uit aan de noodhulp aan Turkije en Syrië. En FC Groningen en voetballer Jetro Willems... doet aangifte tegen de jongen die hem gisteren sloeg. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen. Aan het eind liep het uit de hand op de tribunes. Dus een supporter het veld op... Toen een paar spelers de boel wilden sussen en met de mensen probeerden te praten... haalde een jongen uit naar Willems en dus doet de club aangifte. Wel, hadden gisteren ook gezegd dat we gingen kijken of we daarin ook vanuit Jetro aangifte gingen doen. Dat hebben we gedaan, maar we hebben vanuit meerdere mensen aangifte gedaan... omdat er ook uh, meerdere mensen uh, uh, daarin uh, uh, lastig gevallen zijn. Beveiligers bijvoorbeeld. De jongen is opgepakt, net als zijn vader, want die zou stewards hebben mishandeld. Het weer dan de ochtend is grijs, regenachtig en een graad of negen. Vanavond klaart het wat op... Maar morgen opnieuw regenachtig en dan zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij een kwartier langer onderweg tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 10 kilometer file daar. 10 minuutjes op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Dan de A10 zelf vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Watergaasmeer. Bij de Koentunnel 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En 10 minuutjes vertraging op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras. 3 kilometer file daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 Ik zeg altijd uh, in de goede oude tijd van uh, Madonna deze plaat, hoor. De Borderline. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag uur 3 alweer, uh, Benno. Ja, het gaat lekker snel. Het vliegt uh, voorbij. Uh, nou, en wat gaan we allemaal nog doen uh, in dit uur? We gaan straks natuurlijk eerst eens uh, lekker babbelen met uh, Randall Lawson uh, van Auto Passion over, uh, nou ja, de uh, formule in weekend natuurlijk. Ja, wat, uh, en Nick de Vries. Problemen en... met de motor. Ja. En we hebben een, een coureur erbij, een talent, een Colin Karasani, als ik het goed uitspreek. Hij woont in Ardenhout, een hele jonge jongen, 19 jaar, en die gaat dit jaar in een GT3 rijden. En um, Dus daar uh, eens kijken of we hem kent. Daar gaan we mee verrassen. Ja, hij heeft niet echt een uh, Nederlandse naam als ik dat zou horen. Nee, maar goed. Hij, het is wel, wel denk ik een op-en-top Nederlander. Verder uh, gaan we Ernst Brok mee even bijbabbelen. Met uh, de woordvoerder van de reddingsbrigade. Want uh, ja, daar valt altijd wel wat te melden. Tien jaar aan de Linéen-straat. Uh, ja, precies. Tien jaar aan de Linee-straat. Nou, en mocht er tijd voor zijn... dan gaan we natuurlijk de inhaakdagen. Het Dat is een ongelooflijke lange lijn. Dus een, misschien even een kleine, uh, kleine uh, uh, schifting daaruit. En dan uh, eens even kijken. Dan sluiten we af dit uur. Met, waarschijnlijk met uh, nou, Jan van den Leden. natuurlijk. We willen weten hoe de wedstrijd met Marcus is afgelopen. Ja, 3-0 uh, stonden we voor. Dus. Ja, we staan nog. Gaat lekker. Uh, precies. En uh, nou krijg ik bijna ook dezelfde kriebel ook in mijn keel. Het schijnt zeker besmettelijk. En dan natuurlijk uh, sluiten we af met uh, Fred Heij. Want uh, we verwachten hem denk ik straks in de studio. En eens dus even kijken wat we volgen. Volgende week gaan doen. Eh. Zandvoort voor jou. Ja, Precies, vijf dus uur lang. Zeker, ja. lekker blijven luisteren. Ook vandaag op deze zaterdagmiddag. Nou, Sonic is inmiddels weg. Maar best nog wel lekker weer hoor in uh, Zandvoort. Dus uh, mocht je niks te doen hebben... kom gezellig naar de Badplaats van Nederland. Een single uh, uit de beginperiode van deze radio. Je hoort de Ward Brothers en uh, Cross that Bridge. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja. Het is uh, bijna kwart over vier. Uh, Binnen op deze zaterdagmiddag betekent ja. weer uh, Pit Reporter uh, met uh, Rendel Lawson. Goedemiddag Rendel. welkom. Goedemiddag, goedemiddag. Een hele goede middag. Hoe is het uh, ermee? Ja, goed, goed. Het is, ja, weet je, hier in het Theater van de Autosport is het altijd goed, hè? Ja, het theater van de autosport. Ja, nou ja. We hebben die altijd over sturen en vierwielen, dus het is altijd oké. Okay. Kijk, dat zijn goede berichten. En uh, ja, vierwielen vandaag ook in uh, Saoedi-Arabië en gisteren ook al uh, natuurlijk. Ja, nou, prachtig. Uh, uh, het seizoen is lekker vol gang, zullen we maar zeggen. De tweede wedstrijd van, uh, van dit jaar. En, uh, ja, uh, Max doet het weer heel erg goed, zullen we maar zeggen. Dat is weer helemaal, uh, helemaal toppie. En uh, Nick heeft niet gereden de laatste training. Uh, we hebben ze wat motorproblemen, behalve Tauri. Dus ja, dat, uh, die zal nog even van de bak moeten. Ja, en uh, grote, grote, grote verschillen. Dus uh, we gaan het zien morgen. Of ja, dadelijk, of dadelijk. Hè? Dan we je de kwalificatie. Ja, Tsunoda heeft trouwens uh, wel gereden in de derde vrije training... Maar ja, gereden, 19e de, de geworden toch? Ja, ze zitten er niet bij bij Nee. Ze zitten er totaal niet gewoon. En, en dan kan je ook, uh, uh, we hebben natuurlijk discussies erover. Ja, ah, die nikt, die kan niks. Nee joh, een auto die het niet doet, die doet het niet. Simpel. En uh, ja, die Alfa Tauri, hoewel het uh, zeg, maar, zeg maar een zusterteam is van, uh, van Red Bull. Ja, het autootje doet het niet. Simpel. Dan kun je heel lang zeggen van toestand, naar nee, het ligt niet aan die kruis. Die wagen doet het niet. Hetzelfde als bij uh, McLaren. Hoe noors is geen pannenkoek, uh, Ze zitten er gewoon niet bij. Maar ook Ferrari, hè, dit weekend, hè? Uh, uh, motor niet genoeg vermogen. Ze moesten, moesten terugschroeven omdat de motoren uh, kapot gingen. En dan uh, komen ze gelijk toch wel een halve seconde tot uh, bijna een seconde tekort. Ja, ja, ja, klopt. En uh, ja, de, deze baan gaat trouwens uh, linksom, hè? kan het uh, daar uh, voor uh, sommige teams uh, ook mee te maken hebben? Nee, nee, nee, nee. Dat, dat maakt helemaal niks uit. Uh, de, de heet het, uh, laat het zo zeggen, als je rechts omgaat en je gaat uh, de pizza die gaat rechts dan, dan maakt het heel erg spannend voor een heleboel mensen. Uh, maar nee, nee, dat maakt voor die teams maakt het helemaal niet uit. Die auto's zijn wel zo in balans, dat of je nou links of rechts omgaat, nee. Dat, uh, het zijn geen auto's zoals ze bijvoorbeeld op de OVOS rijden, die dan alleen maar afgesteld zijn van bochten naar links af. Die wagens staan echt heel erg scheef op hun wieltjes. Uh, hier uh, moeten wagen Rechtsaf net zo hard de hoek omgaan als linksaf. Dus dat pakt uh, echt helemaal niks uit. Oké, okay, en hoe gaat het uh, met Hamilton? Ja, hij is, een, hij is een meisje kwijt. Ja, daarom. <laughs> oh, ja, Angela Cullen is uh, gone. <laughs> ja, ja, ja, ja. Gone er, er wordt van alles er wordt gesuggereerd toestand. Oh ja, wat dan? Ja, nou ja, weet je, ze, ze zouden verhouding hebben. Ze ja. zou dat, nou, volgens mij van ze daar gewoon uh, een heel leuke, heel leuke man. Dus dat zal allemaal me wel meevallen. de Wolf heeft het nu wel een beetje genuanceerd. Die heeft gezegd, het is een uh, uh, beslissing geweest van Hamilton zelf. Klaar. Eh... Uh, ja, uh, ik, eh, dit is wel uh, iets wat uit elkaar gaat. Waar iedereen uh, altijd over de pedalcoat. Want even heel eerlijk, ik vond het wel een beetje het slavinnetje van Hamilton. Als zo ze het altijd achterhaal hollen. Ja, ja. We, zei, we zeiden de kofferdrager, he? toch? Ja, laten we maar niet zeggen. Het ging niet over uh, uh, Wimmen uh, daarbij. Maar het schijnt wel dat ze al die jaren wel gewoon zijn steun en toeverlaten is geweest. Echte werk gewoon verschrikkelijkheden goed deed. En zorgde dat hij gewoon in balans was. Maar ook gewoon. Fysiek gewoon tegenop komt. Dus ja, dat zijn wel heel belangrijke mensen. Er wordt nu gezegd dat ze een andere carrière in gaat. Ik heb geen idee waarin. Maar ja, dit is wel een heel erg opmerkelijk koppel wat in de Formule 1 naar elkaar gaat. Zullen we ja. het allemaal ophouden? Maar ja, Zekker. Rendel, ik, wat, ik las eigenlijk wat deze mevrouw uh, in huis heeft en wat ze gedaan heeft. En ik, uh, ik had zoiets van ja, maar uh, dat, uh, ze is eigenlijk veel te zwaar voor, uh, voor deze functie. Uh, dat is, uh, ja, dat, dat... dat hebben ze wel vaker gezegd, dat zij gewoon veel meer kan. Ja, ja misschien dat ze in een andere sport uh, beter kan gaan begeleiden, veel meer kan doen. Ik moet wel zeggen, uh, hoe goed ze ook is, bij uh, mij kwam ze altijd wel een beetje over als een slaffinnetje van te uh, horen. Dus, uh, als jij maar op zijn stepje door de pit zou gaan en zij hield hem met die, ta met die tassen uh, liefst heel hard achteraan, had ik zoiets voor een kops gehad. Ja, ja, ik ja normaal. ja. Ja, dat was sportwoord. En hij de wedstrijd gelijk met zijn horloge, met zijn dingetje. Uh, ik denk, joh, je kan zelf ook even een uh, Ja, uh, draag je eigen uh, tas. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ja, dus ik voel het heel ver gaan. Maar ja, uh, zie het maar als een hele goede PA. Ja, ja, ja, ja, ja. ja zeker weten. Nou ja, het wordt weer een spannende race uh, daar uh, op het uh, circuit van uh, Jeddah. Nee, het gaat helemaal niet spannend worden. Tot... Nee. Oh. Nee, nee? Nou ja, ik dacht, ik dacht waarom ik het zeg in het uh, middenveld, hè. Als je ja. nou kijkt naar P11 of P20... daar zat gisteren drie tiende tussen. Ja, maar we hebben het over de nummers 1, 2 en 3. Daar gaat het uiteindelijk om. Die gaan zorgen dat het kampioenschap beslist wordt. En het middenveld is leuk. En oké, okay, dat wordt ook, gaat ook om heel veel geld. Maar het gaat natuurlijk geen gespannen wedstrijd worden. Uh, het wordt gewoon Red Bull, klaar. En hey, als we elkaar... 1, 2. Als je bij de eerste mocht die afkegelen... en de engineer niet zegt dat ze rustig aan moet rijden... dan rijden ze het heel ook nog op een Ja... ja. Uh, we, we, ik kan dit niet spannend noemen. Het uh, is niet goed voor de Formule 1. klaar. Gister, gisteren, ja, gisteren was Max al uh, dominant uh, natuurlijk op het circuit. Ja. En toen had hij nog een schakelprobleem ook met, uh, met de auto. Ja, en, uh, dus waar hebben, hebben we het hier al? Ja. Even vanmiddag zet hij die ook geloof ik op harde banden. Zet hij in snelheid en alle, alle op, op zachte banden. Ja, jongens. Um, voor de auto, voor de, uh, het is prachtig, hè? even eerlijk. Uh, ik gun het Max heel erg, maar ik gun het de Formule 1 niet. We moeten gewoon, uh, de eerste zes moeten gewoon stuipjes kunnen wisselen en uh, uh, binnen, binnen, binnen een tiende van de seconde rijden. Dan wordt de Formule 1 weer prachtig. Dit wordt wel een beetje... De jaren zoals Hamilton gedaan heeft natuurlijk. Moe, uh, ja. Die waren ook heel erg dominant. En uh, toen had iedereen zoiets van... Ja, we zitten er naar te kijken. Ja We gaan dit nu met Max kijken. Ja. Keer, uh, we begrijpen het niet verkeerd. Max vindt dit prachtig. hè. Moe, uh, die, die, uh, die, uh, die wint liever met 500 volgens ja, ja ja. heeft hij lekker rustig wedstrijdje. Maar het is natuurlijk voor uh, de kijker... Ga er een hoop afhaken. Ja, maar ik denk dat je Max uh, wel een beetje met uh, Schumacher uh, kan... Uh, Vergelijken nee, wat dat betreft. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee totaal. Je moet, uh, ik zeg al tegen die mensen, je moet nooit coureurs met elkaar vergelijken. Het was een heel ander tijdperk. Uh, heel andere rijders. En Senna was ook een hele grootheid. Die had heel zwaar uh, team gedoten. Um, en Schumacher heeft gewoon een heel goed team om zich heen gevormd. Waardoor die gewoon, bij, zeker bij Ferrari, Dat was toen die driehoek met Chantot en uh, Rosbron. En Schumacher, dat was een driehoek. Nou, ze noemden het niet voor niks een bemoede driehoek. Alles wat erin kwam, <lacht> die ging naar de Haaien. Klaar. Ja. <lacht> um, en, um, uh, en dat is natuurlijk ook een eigenschap wat verschrikkelijk knap is. Uh, maar ik vind altijd de verschillende tijdsbeelden... Uh, uh, Max is Max. Uh, Miro Schumacher was Schumacher, Senna was Senna. En zo zijn er over oh, zijn een Jody Jackter en een Jody Jackter. Ja. Dus uh, dat kan je gewoon niet met elkaar lopen vergelijken. Een Jackie Stewart was een Jackie Stewart. En um, uh, Max is ontzettend goed, en zeker in zijn tijdsbeeld. Maar ik moet, als ik kijk naar zijn teamgenoten, ja, tot nu toe allemaal slapper op. Oké, okay, Renon. dan is het tijd voor wat nieuwe namen. Emily ja? de Heus. Zeg je dat wat? Wie? Emily de Heus. Nou ja, het, is Terug, een name. Ja. het is een namen, ja. Terug bij MP Motorsport voor het eerste seizoen in de Formule 1 Academie ja nou ja. Ja. <laughs> welkom welkom ja ik had dus heel wat kanaalrijden ja dat, dat denk ik wel dat is, uh, ze ja. maakt in uh, 2021 haar autosport bij MP Motorsport ja. uh, ze kwam uh, voor het Nederlandse team uit in het uh, Spaanse Formule 4 en won er meteen de uh, female trophy dus uh, wat dat betreft ja. uh, was ze de eerst niet mee toch uh? uh, nou dat denk ik niet <laughs> en uh, dan nog een talent uh, die komt hier uit uh, ...uit onze regio, uit Aardehout... coureur Colin Karasani. Ja, Colin is goed. Ja, oh, kijk, hè, hij kent er een. Ja. Ja, nee, die ken ik. Ben ik nee, even blij. Nee, Colin is goed. Wat, ik, vertel uh, wat over hem. Waar, nou, uh... nou, gewoon een jongen die gewoon... Uh, ...laag begonnen is in de regio maar ...langzamerhand, uh, vooral voor, uh, via BMW-cup-wedstrijden... Uh, ...gewoon omhoog is uh, geklommen. Ja. En Colin is gewoon uh, uh, zo'n eentje die je eigenlijk niet ziet... ...maar die toch wel snel is. Oké, oké. Okay, okay. Dus uh, Collins, uh, de, die zie ik best wel een hele grote carrière. Geen jongen die, waar, die, denk ik, de Formule 1 kan halen. Maar er wel eentje die misschien in de toelwagen racerij... Uh, of misschien wel à, à, à zeg maar, Nick de Vries... waar die ook begon is in Le Mans en, uh, en Rea van der Zanden... een hele mooie carrière te goed kan gaan. Ja, hij gaat dit jaar in de GT3 rijden. Ja, nou, dat is dus in feite allemaal de toelwagen gebeuren. Ja. Dat is zo'n jongen waarvan ik zeg, joh... zet je focus niet meer op Formule 1 of andere dingen... zet je focus op hem gewoon uiteindelijk... ...in het fabrieksteam van Toyota op Le Mans okay. uh, dat soort dingen. En uh, Corrie is gewoon ontzettend snel... Uh, schijnt technisch wel heel goed met de auto's overweg weg te kunnen. Dus ja, ik, ik verwacht er gewoon heel veel van. Dus we kunnen hem wel in de uitzending halen. Want ik, dan vraag ik je dan bij deze toestemming voor. Ja, dat moet je gewoon doen. <laughs> ja, dat is waar. Weet je? Hey, Misschien heb je de primeur dat je een wereldkampioen of een normaal winnaar gewoon in je uitzending hebt gehad. Is dat prachtig? Ja, ben ben zei zij dat al <laughs> tegen mij, inderdaad. Gaan we doen. Nee, nee kom, kom, kom ik gewoon uh, uh, uh, uh, uh, nou, tip. Gewoon, uh, gewoon pakken. Hè? Gaan we doen. Ik ga hem bellen. Oké, okay, geweldig. Ja, ja. En uh, Rendel, uh, had je nog wat te Rendel te vragen, Roppen? Nee, nee, ja, nee, ja. Max uh, heeft het uh, goed gedaan natuurlijk. Uh, ja. En uh, zo meteen uh, de kwalificatie om zes uur voor iedereen. Ja, bordje op schoot. Bordje op schoot, inderdaad. Ik ben niet je hele dag kwijt. Ik vind ja. het altijd wel even prachtig. Ja, ja. dat is fijn, ja. ja. uh, Rendel, dank je wel voor je bijdrage deze week. En uh, nou, we houden u op de hoogte van uh, Colin Karasani. Oh, en, en, en toe, ja, nou, helemaal super. Oké, okay. ja. fijn weekend. Oké, okay, fijn okay, weekend. Fijn weekend. Hoi, hoi. hoi. Dat was uh, Rendel inderdaad vanaf uh, Beverwijk met de Pit Reports. Goed nieuws vanuit uh, SV Zandvoort. 4-0 tegen uh, Marken. En ik ga eens even kijken of we weer een, uh, een uh, tussenstand hebben. Het is zelfs 5-0 geworden Check door een eigen jongen. goal ja. van uh, Marken. Dus uh, <laughs> nou, de wedstrijd is inmiddels ten einde. Vamos a la playa. Je hoeft alleen maar naar de muziek te luisteren. En dan weet je dat hij in het uh, voorprogramma gaat uh, komen van... Uh, Stromaai natuurlijk, hè, onze eigen cloud en uh, uh, inderdaad, La -da -da, zijn grote hit. We gaan naar, uh, naar, het, naar het strand, wou ik bijna zeggen, in, ah, in ieder geval naar de, ja. <laughs> de redditsmigade, naar Ernst Brokmeijer. Goedemiddag, Ernst, welkom. Hey, goedemiddag, mannen. Hé, hey, goedemiddag. Ergens? Zo, een beetje opgeknapt uh, trouwens. Ja, ja, nou, volgens mij was ik een van de velen die uh, toch ergens een voorjaarsverkoudheid had, uh, had opgelopen na, na, na de voorjaarsvakantie. Ja, ja. ja de, nou, dat is weer helemaal goed. Uh. Mooi, gelukkig. Ja, en er is een klein feestje, denk ik. Uh, tien jaar zijn jullie samen met de brandweer in uh, de prachtige kazerne aan de Lideenstraat. Heb je ja. het nog een beetje gevierd? Nou, niet, niet heel groot. We hebben natuurlijk wel intern hè. We wat berichtjes over en weer en wat, wat mooie oude... Beelden en herinneringen van, van de afgelopen tien jaar gedeeld. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk net ook uh, ons honderdjarig bestaan een groot uh, gevierd. Ja. Dat gaan we bijna afsluiten: dat uh, jubileumjaar. Oh ja, hoe? Uh, op wat welke manier? Ook, of, of, of. Nou, we, we gaan nog één keer met, uh, met al onze lifeguards en instructeurs uh, een, een leuke activiteit doen zegt dat de laatste dag dat het uh, jubileum is, 15 maart. Oké, okay, dan al. Uh, ja. Dat is volgende week. Uh, eigenlijk ook meteen een beetje als aftrap uh, ja, van onze livecard richting de zomer. Want ja. Ja, voor ons is volgend weekend altijd wel traditioneel uh, het echte begin... met uh, alle reuring op en rond het strand. Uh, Oké. Okay. Uh, gedurende het weekend. Ja, wat, uh, wat, uh, wat gaan jullie doen uh, zo, uh, tijdens uh, de circuitrun? Nou ja, een, een groot deel. Het begint eigenlijk op zaterdag bij, uh, bij, de, oplopen, bij, sorry, bij de, de, de wandeltocht, de 30 van Zandvoort. En het loopt een heel groot deel van het parcours loopt uh, over het strand. Dat betekent dat onze voertuigen ja, op de achtergrond daar een, een oogje in het zeil houden. En eigenlijk voor zondag geldt een beetje hetzelfde. Hè. Dus een groot deel van de 12,5 en uh, van de langere afstanden uh, over het strand uh, uh, lopen. Hè. Echt letterlijk van, van uh, noord naar zuid een groot stuk. En dus dat betekent dat uh, ja, onze posten open zijn, onze voertuigen aanwezig zijn en we samen met, uh, met de andere hulpdiensten er hopelijk uh, een mooie dag van maken. En mocht het wel nodig zijn, dat we direct uh, kunnen helpen. Ja, inderdaad. En, uh, maar goed, uh, jullie hebben er ook een paar fietsen bij. Worden die uh, ingezet en uh, dan ook in, bij dit evenement? Nee, die worden nog niet ingezet. En, uh, we hebben inderdaad uh, de foto's gezien uh, van, de, van de fietsen die, uh, die geleverd zijn. vieren. Uh, fietsen die ja, speciale banden hebben en ja, ook echt wel geschikt zijn om op en rond het strand te opereren ja. um, alleen zitten ze nu in de volgende fase en dat het, het, nu zijn ja, het eigenlijk gewoon vier gewone fietsen, oh. er moeten nog vier uh, groepverleningsfietsen worden, dat betekent dat ze nog oranje gaan worden, er strijping op komt uh, nog wat aanvullende tasjes en materialen worden ja, uh, en, zeg maar, klaargemaakt met, ja. uh, met spullen erin, en dus dat gaat nog een aantal weken duren voordat ze echt uh, volledig inzetbaar zijn ja, Zijn dat een soort uh, fatbikes, uh, Ernst? Uh, ja, ja, een beetje ertussenin. Je moet eigenlijk zien mountainbikes met, met, met speciale dikke noppenbanden, Waardoor je eh, zowel op de boulevard kan fietsen, maar ook over, over wat zachter zand. Um, en, en we zien gewoon de afgelopen jaren, eh, die zijn steeds vaker op pad, ook voor, ook voor kleine inzetjes. Uh, het wordt ook steeds drukker overal. Um, maar ook gewoon hele praktische. We zien ook gelukkig hopen jongens, meiden, 16, 17, 18... Die uh, ja, echt heel actief zijn en die nog niet met de voertuigen op pad kunnen. En dus dat bij elkaar optellen. En uh, hebben we eigenlijk gezegd, uh, we, gaan, uh, we gaan dit seizoen uh, op elke post twee fietsen beschikbaar stellen. En die kunnen voor logistiek gebruikt worden. Heel simpel een boodschapje te doen. Het kan zijn om snel naar een klein EBO-gevalletje te gaan. Of alvast vooruit te gaan als ergens een kindje zoek is of gevonden is om, uh, om daar wat eerste opvang te regelen. En dus het wordt echt een aanvulling op, op de andere materialen die we hebben. Dan mag je mogen de, de leden van de rechtsbegarden bij in de broodweker zijn. Ik weet dat daar een sportszaaltje is. Ja, ja. uh, Nog wel uh, behoorlijk trainen op de home trainer. Want, uh... Ja, nou, dat, dat, dat, dat is natuurlijk het andere. Hè. Los van dat hè, waar, waar we iets met een fiets kunnen. Ja, dat mogelijk ook nog wat, ik zou bijna zeggen, wat helpt voor het milieu. Uh, dat het ook gezond is. Um, um, en, en die sportschool die je noemt. Gelukkig zijn er, zijn er best wat, wat lifeguards die daar ook regelmatig te vinden zijn. Ja, heb ik gezien. Ik, uh, ik heb er vertrouwen in dat dat uh, goed gaat komen. Oké, okay, oké. Okay, helemaal goed. Nou, hartstikke leuk. En, en uh, Ernst, ja, je, je zoekt ook nog een nieuwe collega of is die je vacature al inmiddels ingevuld? Uh? Ja, dat is een beetje met mijn andere pet op, hè? Ja, twee petten. Ook, ook bij onze landelijke organisatie, doen en uh, daar zijn we inderdaad uh, aan, aan, op zoek naar uh, iemand die ons komend jaar uh, komt versterken op, uh, ja, op communicatiegebied. En euh, ja, eigenlijk ook, ook landelijk, en dat zien we met heel veel reënspigames, heel veel vrijwilligers. En ook allerlei raden en, en ondersteunende groepen waar hè, we altijd mensen voor nodig zijn. Dus en lokaal zoeken we altijd extra lifeguards voor de stranden. Maar ook landelijk ja, zijn we eigenlijk altijd wel op zoek naar mensen die, die een rol willen vervullen. Maar ja, uh, uh, uh, uh, uh, moet je worden? Uh, Ernst... Wij van Zandvoort, ZFM, dragen de Reddingsbrigade. Nederland, natuurlijk, ook een warm hart. Hoe? Dus je mag rustig ja. even de, uh, noemen wat je precies zoekt. De, ik heb hier staan medewerker, communicatie en marketing. 0, ja, uh, dus, dus ik zou zeggen: ga lekker je gang, jongen. Het, uh, werf je personeel. Dat mag dan. Voor, voor drie dagen in de week: een, een, een communicatie marketing uh, nou, ik mijn zeggen specialist. Ja. En die gaat helpen landen. Bij. We doen landelijk heel veel campagnes op het gebied van waterveiligheid... En onze landelijke kanalen, social media, website... Um, iemand uh, bij voorkeur die zowel uh, um, communicatief, dus schrijvend... ...maar ook uh, uh, qua ontwerp um, uh, ja, handig is, daar ervaring mee heeft... Um, he, bij het ontwerp van de diverse materialen. En dan hebben we het over die campagnes weer. Maar ook over lesmateriaal. Die daar uh, nou ja, echt hands-on uh, aan de gang kan gaan. Zo. nou dat, uh, En dat voor een jaar, hè? Dat in ieder geval voor een jaar. He, dat in die zin, he, ook landelijk. Je moet altijd uh, goed kijken naar de beschikbare middelen. Nou, We hebben dit jaar wat extra middelen... Om onszelf uh, nou ja, wat, wat te verstevigen. Dus die gaan we graag inzetten. Dus, uh, mocht iemand interesse hebben, raingsegade.nl. Daar vind je de vacature en uh, alle aanvullende informatie. Ja, en de stamplaats en Muiden heb ik begrepen. Stamplaats en Muiden, ja. Ja. ja. En uh, dat is vanuit Zandvoort en vanuit de regio heel goed te doen. Uh, ja, precies. En gaan ervaring vertellen. Ja, ja, ja. oké, okay, nou helemaal goed. We gaan weer even naar de kazerne naar de in de Linneerstraat. Want er is ook een hele mooie video op, uh, op uh, Facebook. Van, uh, ...van de opening van tien jaar geleden, Ernst. Ja, ja. En die is uh, gemaakt, althans je, uh, het interview wordt gedaan door uh, Marion Huibers... Ja. ...met uh, Sander Boon van, uh, van uh, de brandweer. En wat mij opviel uh, bij die video, die heb ik uiteraard even bekeken... ...dat er in één keer een boot uh, in de lucht uh, hing en dat stond op... Oh. ...Omer Dik. Ja. En wie is Omer Dik? Of wie was Omer Dik? Wie is Ome nou, In Zandvoort hebben we nog twee uh, wat kleinere, oudere roeibootjes. Een zogenaamde Vletten. Hè, ooit ontworpen voor de, eigenlijk na de watersnoodramp in 1953. Um, heel lang gebruikt als, als rampen eenheden, zoals het helemaal heet. Nou, Zandvoort hebben er twee in eigen beheer. Die zijn de afgelopen jaren helemaal opgeknapt. En dat betekent dus echt al een jaar of tien geleden zijn er ook twee vernoemd naar leden die uh, ja, best veel betekend hebben. De ene is Dick Luttig, dat is de Ome Dick. Uh, die, die heel lang bij de club actief is geweest en een aantal jaar geleden overleden is. En de andere is vernoemd naar Jaap van der Werf, uh, de oude melkboer. Uh, en nou, overigens Dick Luttek, heel lang uh, drogister, apotheker geweest uh, in Zandvoort. Uh, dus de ene heet Ome Dik en de andere heet Ome Jaap. En dat is eigenlijk een mooi eerbetoon uh, aan, aan die twee leden... die uh, nou ja, uh, tot een geleden zeer actief waren, ook uh, bij de vereniging. Zeker, en de flat uh, wordt nog steeds gebruikt door jullie worden nog steeds gebruikt voor roerwetstrijden, voor opleidingen en uh, nou ja, voor, voor allerlei andere promotionele activiteiten. Hartstikke leuk. het hartelijk dank dat je voor ons even aan de telefoon wilde komen. En uh, we wensen je een heel fijn weekend. En graag tot de ja. volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel okay. Ernst. En, oh, en een mooi weekend ook inderdaad. Nou, uh, het zit er uh, nou, bijna alweer op, uh, ja, Benno. rustig. Aan. Maar we hebben nog wel het een en ander te doen. Hè? Jou, dus, uh, blijf nog even luisteren. Fort op zaterdag is bij je. Uh... Het is vandaag weer een lekkere beestenboel in de studio, uh, Benno. Nou, inderdaad. Ja, dat brengt ons uh, bij uh, nou, normaal gesproken het de, de dier of dieren van de week. Ja. Maar we doen het nu even iets anders. We doen het, uh, nou sowieso doen we het allemaal anders dan anders. Maar dat maakt niet uit, dat is juist de sjeu van het radiomaken. Maar even inderdaad wel een bericht over uh, beesten. Dat katten -eigenaren kunnen op 3, 5, 6, 7 en 8 april hun katten... Dat gratis laten chippen en registreren uh, bij het Dieren huis aan de op straat 5. En met deze gratis chipactie zetten de dierenbescherming een grote stap voorwaarts richting de door de min, minister Adema Aangekondigde chipplicht voor katten. Na meer dan twintig jaar lobbyen voor een landelijke chipplicht, is de dierenbescherming blij dat u ook uh, zelf heel praktisch een steentje bij te kunnen dragen aan de uitrol van deze verplichting. En middels de chipactie in Zandvoort hoopt de dierenbescherming het aantal binnengebrachte, niet gechipte huiskatten in Zandvoort en omgeving te verlagen. Nou, dan blijven we van katten. Dan gaan we dan naar honden. En dan ga ik even naar de naar de inhakendagen. dagen is Even kijken, want hij staat er tussen, hoor. Hij staat er tussen. En dat is uh, 23 maart, donderdag, is het puppy-dag. En dan is het de bedoeling dat je je puppy uh, extra verwendt. En er wordt ook uh, aandacht gevraagd... voor um, dat er ongelooflijk veel puppies uh, worden. Of tenminste veel honden. Even kijken, hier heb ik met Tess... Want ik, ik, ken de, ik ken de tekst niet helemaal uit mijn hoofd. Uh, het is dus niet eigenlijk alleen voor de leukigheid dat er aandacht wordt gevraagd voor puppies... maar ook voor de puppies in het asiel. En wist je dat ieder jaar, Rob, meer dan 10.000 honden in het asiel terechtkomen? Dus, Wauw, ja, echt is, heel veel. Ja, dat is Boom. gigantisch. Dus dat even over de beestjes. En van de beestjes gaan we naar de inhaakdagen. Um, ja, wat was dat vandaag ook weer Het is uh, ongemakkelijke... Uh, Momentendag en opschoondag. Uh, morgen is het de dag des Heres. Dat is het elke zondag. <laughs> <laughs> dus dat is niks bijzonders. Er is geen inhaakdag. Uh, maar er is ook helemaal geen inhaakdag morgen. En maandag begint de lente. Ja hoor. Uh, maandag is het ook wereldverteldag. En op deze dag, uh, wereldwijde dag, waarop vertellers en luisteraars het. Uh, Um, vertellen van verhalen gaan vieren. Dan is het ook nog internationale dag van geluk. Uh, die wordt wereldwijd uh, op deze dag gevierd. Het is ook een internationale dag ingesteld door de Verenigde Naties in 2012. En dat werd unaniem in, uh, toen aangenomen. Dan is het internationale dag van de MUS. Er is een aparte website. Uh, uh, dus uh, mussen.startkabel.nl. Dat is een hele pagina. Ja, is ongelooflijk. En wist jij trouwens wat francofonie is? Franco-lik aan postzegels. <regulating> nee, Francophonie. <49! gmatig> internationale dag voor Francophonie. Ja, ik wist het ook niet. Het is de internationale organisatie van de Francophonie. Viert elk jaar op 20 maart wereldwijd de dag waarin de Franse taal en 220 miljoen Franstaligen. die worden dan in het zonnetje gezet. Dan dinsdag is het Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Nou, hoeft geen toelichting. Internationale Dag van de Bos, hoeft ook geen toelichting. Dag van de Alleenstaande Ouder, ook idem dito. Wereld uh, Down Syndroom Dag. Wereld. Dag. En daarmee kom ik op onze eigen Marco Termes. Die is volgende week weer in de studio voor een proëzie. Dan gaat hij weer het een en het ander voordragen. Dat is mooi en ook na te lezen ja. op de ZFM app. Precies. En eens even kijken, wat was er gebleven? Ja, begin van de week van de psychiatrie. Dan is er nog een dag van de medicatieveiligheid. Um, woensdag is het Wereldwaterdag. En, uh, Zit ook... je inmiddels in uh, juli of zo? Nee, uh... nee 22 maart. Oh, het, is, het is niet okay. te geloven in 1992... werd op de Algemene Vergadering voor de Verenigde Naties een resolutie aangenomen... om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot Wereldwaterdag. Uh, het is ook het begin van de Ramadan... En dan uh, is het, uh, even kijken, donderdag is het Melbatoosdag. Melbatoosdag, oh ja ja. ja, ja, ja, ja. Oh, jee. Er zit ook een heel verhaal achter, dat ga ik niet vertellen. Want nou. daar is Fred met een uh, artiest. En het is Internationale Dag van de Meteorologie. En dan gaat het Keukenhof open volgende week uh, donderdag. En vrijdag is het uh, Wereld dag. Zo gaat Ben nog maar door. En, en als laatste, <laughs> dan en dan laatste ja, ja, ja, ja, het is leuk, die muziek eronder. Want ja. het is vrijdag. De Nationale Dag van de Muziek. Ah, kijk. Hey. He. Ja, ja. Nou mogen we hem instarten. Ja, ja, ja. Internationale Dag van de Muziek. Volgende week vrijdag. En uh, volgende week zaterdag dus zijn wij er uh, ook gewoon weer met... Uh, nou gewoon, met z'n voor jou hè, is ja, zo'n speciale uitzending. Het. Zo, dat dacht nou, ik ook. Nou hoor je zometeen daar meer over, want uh, Fred is inmiddels in de studio. Dus uh, die kan ons uh, ook alles uh, daarover vertellen. Maar eerst onder meer deze van de Time Social Club nog een keer op de radio. started, by the jealous people. And they get I <laughs> Beno, je had net de inhaken dagen. Ja. De hele waslijst weer. Met ik ben ook nog buiten adem. De of zoiets. Wat heet je nou? Franco ja, de dag voor de Franstaligen. Voor de Franstaligen. Ja, nou ja, dus uh, dan moeten we even uh, een uh, Frans fros, uh, Franstalig plaatje gaan draaien ik, ik heb, natuurlijk. Ik, ja, ik heb nog nieuws over Colin oh, Sarasani. Oh, oh. oh ja, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Uh, ik heb contact met hem. En uh, nou, ik denk wel... Ja, laat altijd voorzichtig zijn. Maar uh, mits zijn agenda toelaat... Uh, hebben we hem denk ik over enkele weven wel in de studio. Dat zou uh, heel mooi zijn. En dat uh, hebben we inderdaad een uh, mogelijke wereldkampioen al in de studio. Ja, hij is pas 19. Dus een, een talentvolle... Heb je wat ze gehoord? Colin Sarasani, uh, Fred? De, de naam heb ik wel eens horen vallen. Ja, jij ja. ook. Ja. Oké. Okay. En, want Rendel helemaal, ging er helemaal de boom in van, die van. Ja, die kennen we wel. Ja, die we. die voelde me gelijk hey, Ik heb de naam wel eens horen vallen, Nou, uh, okay. Nou is het talentvolle nou ja. coureur hier uit de Aardehout. En Fred, wat gaan we volgens nee, mee doen? Ja, horen we. Na die Franse plaat horen we dat oh oh, natuurlijk. Ja. Maar, maar, wel een beetje aan de schema houden, feugen même hein? Eh? Yeah. <laughs> de plaines en forêt, de vallons en collines. Du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine. Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche Quelque chose dans l'air a cette transparence Et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche Ma France cette air de liberté au-delà des frontières Peuples étrangers qui donnaient le vertige Et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige Elle répond toujours du nom de Robespierre Ma France Celle du vieil Hugo tenant de son exil Des enfants de cinq ans travaillant dans les mines Celle qui construisit de ses mains vos usines Celle dont Monsieur Thiers a dit pour la fusille Ma France Picasso tient le monde au bout de sa palette Des lèvres, des luards, s'envolent des colombes Finissent pas tes artistes prophètes De dire qu'il est temps que le malheur succombe Ma France Leur voix se multiplie à n'en plus faire aucune qu Celle qui paie toujours vos crimes, vos ailes Ces fausses communes que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui cède en or que ces nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir, serrée dans ses mains fines. Celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Ja, dan zie jij even niet op de letten. Is de ja, ga, nou, ga je nou nog lachen ook, Fred. Dan nou, ja. <laughs> kunnen een beetje... we allemaal huilen natuurlijk, dat, dat schiet ook niet op. Was je een beetje nee. ingedut? Ja, ja. Een beetje, ja, ik was aan het genieten van die mooie Franse plaat. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, ja, we hier zeer geanimeerd te, te, te babbelen. Ja, want en... waar hadden jullie het over? Nou ja, over werk en zo. Nou, nee, niet dat nou, dat, dat Over werk. Over werk, ja, ja, oké. Okay. Nou, maar... volgende week, en, ja. daar beginnen we mee. Uh, ja. wordt voor, we, we, we voor gaan jou, gaan we... we zijn er weer. We gaan we ook gaan ook aan het werken. Ja. Gaan we zeker aan het werken. Vijf werk. uur lang. God, Wie komt er? <laughs> Heb je naam namen? Uh, Kettenburg. Kettenburg. Begin Johan, van mij, hè? Johan, Johan. Johan, Johan. Johan. Johan Kettenburg. Uh, we krijgen hier... Uh, uh, Miss... en Mister uit uh, tenminste de, de, de finalist volgens mij. Of hij is ook een finalist. Uh, noem maar wat. Oh. In ieder geval, volgens mij heeft hij gewonnen. Hij heeft In gewonnen. België. Oké. Okay. Met, met wat heeft hij gewonnen? <laughs> hij is dan Mister uh, België, Antwerpen, Brugge, ik weet oh, okay, niet. Oké, okay. oh, oké. Okay. Dus, dus uh, ja, maar, dat... Uh, maar kun je dus ook zingen, want... Uh, <laughs> dus, dus, dus, dus, ik, ik zal het vragen. Uh, Rochelle, die kan er vast antwoord op geven. Oh, oké. Okay. Dat is de direct, uh, directrice dus van uh, Inc. Ja, maar je kan ook uh, meekijken gewoon, hè. Zeker. Ja, bent ja, live. Je bent wel wat dikker op de camera. Dat moet je er wel uh, tegen uh, zeggen. De uh, camera het is de breedtoegelaten die erop zit. Oh ja, oké. Okay. Wat <laughs> wordt een leuk programma, Fred? jij, ja, jij zorgt altijd voor artiesten en dus veel artiesten, veel mensen over de vloer. Ja, we krijgen inderdaad nog Devin, ken ik, melden. Die heeft een nieuwe single, die komt ook hier naartoe en dat zal rond een uur of zes zijn. En dus allemaal artiesten met nieuw materiaal. Ja, leuk. Ja. Dus het wordt... Uh, en, en, en die je kan er nog meer natuurlijk. Maar... En, en, en allemaal van die vreselijke titels. Strolt in je kop. ja Misschien komt hij ook nog even langs. Maar de, dat, uh, dat kan dat niet is door Op de radio. Nee, een mooie Zandvoort voor jou. Ja. Ja. En dat in ja. een mega, mega, mega drukke weekend. Ja, tot we zitten met de 30 van Zandvoort. De omloop van Zandvoort. Ja. En uiteraard de sequieren op zondag. O ja, mega druk. Het zijn maar 24.000 mensen die... Nou, komen, dus. ja. <laughs> er wonen 17.000 ja. mensen in Sasquart. Ja, dat valt best mee. Dat deelt over twee dagen. Kijk, als, als je nou zegt Formule 1, dat er 100.000 mensen komen. Nou ja, daar draaien ons de hand ook niet voor om. Een nee, beetje nee. stranddag is ook 100.000. Ik 100 net zeggen, dat, ja. uh, dat is allemaal uh, goed gegaan. Dus. Ja, maar uh, wij zijn nog wel lekker op de radio ja. en tv en overal. Uh, We gaan er een feestje van maken, Zeker weten. Pet. Ja, zfmartiesten.nl, daar kunnen ze ja. ook op de link klikken. En een verzoekplaatje aanvragen. Een verzoekplaatje aanvragen. ook. Vandaag ook. Okay. Uh, ja het is uh, mijn vrije dag eigenlijk ja. uh, hier op de radio dus ik, ik, ik kan maar lekker je vrije draaien dag op, oh wat je wil ik kan lekker draaien wat ik wil ja, wow. <laughs> shesik nou ik wou dat ik eens zo'n ja, programma mocht maken ja, dat, is ja. op, uh, ja, ja, het is ja, een ja. vrijdag op zaterdag ja het is een vrijdag op zaterdag nou jongens dat was lekker ik ga naar huis ik vind het mooi geweest ik ook <laughs> oké <Okay>. wij <We laughs> zeggen tot volgende week veel succes dat wordt uh, gewoon naar 5-0 van uh, Marken. Ja, voor de mensen die het gemist hebben nou dan kunnen we proosten. Zeker, daar gaan ja. we op proosten. Bij Wij Fred. zeggen proost. Proost, ja. En veel plezier bij Fred zo ja. dadelijk. Fijne uitzending, dus Fred. Ja, dankjewel. Ja. Volgende week zijn we er weer. Ja. Veel plezier, Fred. Ja, dat er ja. wat moois van, hè? Zeker. Zfmartiesten.nl Kan je ook een plaat aanvragen bij Fred. Ja. Zodadelijk na vijf uur, dan mag hij weer losgaan. En hier zijn de Doobie Brothers.